7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. En straks in het NOS Radio 1-journaal aandacht voor een triest hoogtepunt in Syrië. 1 miljoen kinderen is op de vlucht voor de oorlog daar. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. President Obama heeft de Amerikaanse inlichtingendiensten de opdracht gegeven. de mogelijke gifgasaanval in Syrië te onderzoeken. Het Witte Huis zegt ontsteld te zijn over de berichten dat honderden mensen zijn omgekomen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 En de politie stelde een onderzoek in. En in verband met de objectiviteit zal het gebeuren door de De man die in het ziekenhuis ligt wordt ook als verdachte beschouwd. Volgens de politie van Heerle werd het schot gelost na een onderzoek. Wat er werd onderzocht, wil de politie niet zeggen. Gemeenten kopen met enige regelmaat WOP verzoeken af. Dat schrijft de volkskrant. Sommige mensen gebruiken de wet openbaarheid van bestuur als inkomstenbron vanwege de wettelijke boeteclausule.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 Het weer, eerst mogelijk nog nevel of wat mist. Daarna overal zon, 23 aan zee, 27 graden in het zuidoosten. Morgen raakt het vooral in het zuiden bewolkt. Valt er later ook regen. In het midden en noorden is het overwegend droog met de meeste zon in Groningen. We de hard bij de ANWB met vroege files. Vroege files en een mistwaarschuwing. In de kop van Noord-Holland komen plaatselijk mistbanken voor... en de vroege files op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer... en op de A10 ring Amsterdam-West richting Den Haag... tussen Kno Knoop het Koenplein en de Koentunnel 2 kilometer. Zweden zijn praktisch. Misschien herkent u het. Zit u net aan uw voorgerecht in uw favoriete restaurant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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, dat is wel even wennen. Voor het eerst in 22 jaar staan de Nederlandse hockeydames... niet in de finale van het Europees Kampioenschap. Je hebt inderdaad goed gespeeld, maar uiteindelijk heb je ja, echt een rotgevoel daarover gehouden. Straks hoort u de bondscoach, Max Caldas. Maar is naar Syrië, want daar wordt veel over gepraat, maar weinig gedaan. Uit de hele wereld komen steeds meer veroordelingen op de gifgasaanval in Syrië. Veel landen vinden dat daarmee een grens is overschreden. Maar de VN kan het niet eens worden over sancties. En ook niet over een onderzoek, omdat China en Rusland dwars liggen. En vooralsnog blijft het dus vooral bij woorden. Een woordvoerder leest een brief voor van VN-chef Ban Ki-moon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 De Turkse vicepremier, Bosdag noemt de afwachtende houding een ernstige fout. Hij vindt het onaanvaardbaar om te zwijgen en om politiek te bedrijven over de rug van de mensen in Syrië. Wel hebben de Verenigde Staten en Rusland afgesproken om volgende week woensdag in Den Haag met elkaar te praten, onder meer over Syrië. Ondertussen is in de oorlog een nieuwe trieste mijlpaal bereikt. 1 miljoen Syrische kinderen zijn inmiddels gevlucht, zegt de VN, kinderrechtenorganisatie UNICEF. Alleen al de afgelopen weken staken zo'n 40.000 Syrische Koerden de grens over met Irak. Hulpverleningsorganisaties en lokale overheden hebben grote moeite om al die mensen op te vangen. Tineke Sehle van de Stichting Vluchteling is momenteel in dat gebied. Ik ben op het ogenblik in Erbil. Uh, ik zal vandaag op een aantal kilometer afstand van Erbil uh, lichten uh, razendsnel in een kakenflans uh, vluchtelingenkamp.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 Na de vrijlating van Mubarak gingen Morsi-aanhangers de straat op... in Cairo, straks een reportage. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Eerst schaliegas, want dat kan veilig worden gewonnen. En dus kan Nederland beginnen met het boren naar dat gas. Dat is ongeveer de strekking van een geheim advies aan het kabinet... waar RTL Nieuws gisteravond over berichtte. De methode van schaliegaswinning is omstreden... want er zijn chemicaliën bij nodig. Daarom maakte minister Kamp van Economische Zaken op, 1, of op 12 april bekend... dat er een onderzoek komt naar de effecten van de winning. Denkt u, meneer Kamp, dat het ooit wat gaat worden met schaliegas in Nederland? Ja. Waarom? Nou, omdat schaliegas is eigenlijk gewoon gas, hè. Het gaat om CH4. Het ene zit in een beetje poreus gesteente en het andere zit in wat harder gesteente. Maar het is technisch misschien mogelijk om dat er op een verantwoorde manier uit te halen. Dat gaan we nu onderzoeken. Als we denken dat dat verantwoord mogelijk is, dan gaan we proefboringen doen. Als daar goede uitkomsten uitkomen, dan zouden we kunnen besluiten om TZT ook schaliegas te gaan winnen. Het onderzoek roept veel reacties op. Waterleidingbedrijf Vitens maakt zich meteen grote zorgen. Zolang wij niet weten wat er allemaal gebeurt in de ondergrond, dus welke chemicaliën er worden gebruikt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 Maar minister Kamp gelooft er echt in. Ik denk dat je kunt boren in diepere lagen. Dat gebeurt op dit moment ook al zonder dat je het grondwater daarmee verstoort. Het is heel goed mogelijk als je van de ene laag naar de andere gaat. En je komt in een laag met grondwater. Dat je dan maatregelen neemt om te zorgen dat er geen verbinding is tussen dat wat je in dat boor gaat doet en het grondwater. Maar dat moet allemaal wel op een zorgvuldige manier gebeuren. En ik denk dat wij bij uitstek in Nederland in staat zijn om dat soort dingen zorgvuldig te doen. Waarschijnlijk praat het kabinet vandaag over de winning van schaliegas. Dat zou veilig kunnen, al dus het RTL Nieuws... zal dat staan in dat nog geheime rapport van deskundigen. Geert Ritsema van Milieudefensie, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u dat rapport ook al? Uh, we hebben dat rapport niet. Dat uh, wordt zeer zorgvuldig geheim gehouden... maar wij zijn wel uh, twee jaar lang betrokken geweest uh, bij uh, de klankbordgroep. Daar zaten wij in die dat rapport heeft begeleid. Dus we weten wel in grote lijnen wat erin staat. In ieder geval weten we precies wat de opzet van het onderzoek is... En op basis daarvan zeggen wij, dit onderzoek is broddelwerk. Je kan nooit op basis van dit rapport een uitspraak doen... Uh, die uh, wetenschappelijk gefundeerd is over de vraag of het veilig is. Hmm. En toch doet het kabinet dat vandaag, of althans dat lijken ze te gaan doen. Ja precies, maar, wij... maar wacht even, waarom is dat broddelwerk? Want uw mening staat er dan toch ook in? Nee, want wij zijn uh, voordat uh, het proces is afgerond... zijn wij uit die klankbordgroep groep gestapt, omdat wij het gewoon niet... Aha. verantwoord vonden, uh, bijvoorbeeld om onderzoeksbureaus te betrekken, die zelf in Amerika op grote schaal verdienen aan schaliegasboringen nee. Fugro en Arcades, twee van de onderzoeksbureaus. Ja, want dan kun je onderzoek... van nagaan dat die voor zullen zijn. Ja, dan ben je toch eigenlijk een slager die zijn eigen vlees keurt. En alleen daarom al zou je moeten zeggen dit onderzoek is niet voldoende, het is niet objectief. Nee. Uh, en dat zeggen trouwens niet alleen wij, dat zeggen dus ook uh, uh, 55 hoogleraren. Mm. Uh, dat zijn uh, allerlei... Uh, Onderzoeken zijn er ook al gedaan in het buitenland... waaruit blijkt dat de, de risico's van die schaliegasboringen heel erg groot zijn. En er gebeuren ook al heel veel ongelukken mee. Nou ja, ja. Bijvoorbeeld in Amerika zijn er zes keer zoveel aardbevingen... Uh, sinds daar naar schaliegas wordt geboord. Ja. Maar, ja. Wacht, maar wacht even, even over dat onderzoek, uh, meneer Isma. Want uh, ja. er zaten vast uh, nog meer partijen in de commissie die dat heeft onderzocht. Dat klopt. Er zaten meer onafhankelijke partijen. N nou, <lacht> nee, nee, volgens ons veel te weinig. En er zaten wel de gemeentes bij... Uh, de Nederlandse gemeentes, de, de provincies uh, en bewonersorganisaties... die zijn ook allemaal uit die klankbordgroep gestapt. Was dat dan wel verstandig om daaruit te stappen? Nou, ik bedoel, het was nog onverstandiger om erin te blijven zitten... omdat je dan als het ware je goedkeuring geeft aan een stuk wetenschappelijk brommelwerk. En wat in ieder geval we hebben, nu hebben we wel laten zien, door er massaal uit te stappen... er is geen maatschappelijk draagvlak voor het onderzoek... En dus ook niet voor het kabinetsbesluit. wat er uh, uh, vandaag waarschijnlijk gaat ge worden genomen. Ja, maar weet u dat zeker gaat? Het kabinet besluiten op basis van dit rapport? Ja, dat is absoluut uh, zeker. Dat ze uh, dit rapport hebben ze heel centraal gesteld. En ze hebben gezegd: op basis van dit rapport gaan we een besluit nemen. Terwijl er dus heel veel andere onderzoeken zijn. Hè, echte wetenschappelijke studies door onafhankelijke wetenschappers. die wijzen op grote gevaren. Terwijl nou, u heeft het net in uw uitzending. Uh, ook kunnen horen, de waterleidingbedrijven zelf zeggen al... Dit, dit kan de drinkwatervoorziening van mensen ja. uh, in Nederland gaan bedreigen. Ja, uh, trouwens, ook de bierbrouwers hè, in Duitsland en Nederland ja. hebben gezegd... Maken zich zorgen. Ja, dat, dat heb ja. We, uh, precies. Die, dat nieuws uh, hebben we natuurlijk de afgelopen maanden en ja. weken allemaal gehoord. Uh, aan de andere kant, um, het is allemaal als en zou kunnen... en het kabinet gaat een beslissing nemen over proefboringen. Moet je het ook dan is niet de echt op de som gaan nemen? Dat klinkt heel mooi, proefboringen. Dat klinkt ook heel onschuldig, maar dat is het dus niet. Want in de eerste plaats moet je, om erachter te komen hoeveel gas er zit... moet je heel veel proefboringen doen, misschien wel honderden. Nou, dus dat gaat niet om één of twee uh, torens, nee, dat gaat dus om honderden torens van wel van, van 35 meter hoog die in het landschap komen, alleen al voor die proefboringen. En uit, in het buitenland, bijvoorbeeld in Engeland is al gebreken dat bij die proefboringen ook heel veel schade kan worden aangericht. Hmm. Bijvoorbeeld het bedrijf Cadrilla, dat ook in Nederland heeft, wil gaan boren, heeft in Engeland bij de eerste proefboring die ze deden al een aardbeving veroorzaakt. Nee, toch zijn ze daar wel oversta overstag gegaan, hebben ze goedkeuring gegeven in Engeland. Ja, maar daar is ongelooflijk veel verzet van, uh, van de bevolking. Daar worden uh, massale protestdemonstraties protest gehouden. En dat voorzie ik ook uh, in Nederland als uh, uh, ja, het kabinet op deze ramkoers doorgaat. Gert Ritsema van Milieudefensie, hartelijk dank voor uw commentaar. Ja, graag gedaan. Goeiemorgen. Verkeersinformatie bij de AWB Erwin De Hart. In Noord-Holland nog steeds uh, kans op mistbanken. En files zijn een anomalie. Gelukkig op de A8 Zaandam richting Amsterdam... staat nu de enige file tussen Krobertzaandam en Oostzaan. 2 kilometer. Nederlandse hockeyvrouwen staan niet in de finale... van het Europees kampioenschap. Oranje verloor gisteren na shootouts de halve finale van Engeland. En nu is het voor het eerst sinds 1991... dat de Nederlandse ploeg niet in de finale staat. De bondscoach, Max Caldas is dan ook teleurgesteld. Emotioneel gezien is het wel uh, niet leuk, maar... Um... Om een goede winnaar te zijn moet je ook leren verliezen. We hebben vanavond echt ook moeten leren verliezen. Dus in die zin, dat hoort bij. Ja, want dat zijn de meeste mensen niet gewend, hè? De meeste dames niet gewend van jouw ploeg. Nou, het is alleen maar goed dat je af en toe gewoon je verliest. Je houdt je, je, je, houd je met je poot op de grond. Um, alleen je zou liever dat je, dat je verliest, zeg maar, omdat je slecht bent. Zeg maar. mm -hmm. En uh, Vandaag was waren we niet top, maar we waren gewoon... Dominante hele wedstrijd. Uh, we een juist wel hockey en proberen te winnen. Mm. Zij alleen maar tegenhouden en uh, blijkbaar die gedrag gewoon beloond. Anderhalf jaar lang hetzelfde verhaal. België uh, we probeert te winnen en Duitsland niet te verliezen mm -hmm. en toch winnen ze bij shootouts. Dus, dat is zeker een de ander deel van het de spel dat we moeten beter leren beheersen. Omdat, uh, het heeft, heeft nu gekost ons twee toernooien. Uh, de de League in Rotterdam aan deze. Dus, dus in die zin uh, uh, ja, wonderlijke en gewoon verder gaan. Jullie kregen in de hele wedstrijd negen strafcorners. Maar dat liep niet echt, hè? Hoe kwam dat? Geen idee. De, de Rimmel was wel bij. We hebben van de negen maar één niet gestopt. Dus in die zin, uh, we hadden gewoon last van het veld. Um, maar de tegenpartij is ook gewoon goed. En dan blijft dat zeggen aan iedereen van de pers. Dat, uh, dat ze denken dat EK's en, uh, de EK is een Mickey Mouse-competitie. En dat blijft niet zeggen. Aan Hamer en Ola van de Landen. Goed zijn als ze trainen voor dit soort dingen. En uh, even vandaag dat, dat keeper met name goed, dat goed gedaan. Dus, uh, dus in die zin... Uh, uh, het is voor de, de rationele analyse al een paar weken, is mm -hmm. gewoon zak om dat te gaan kijken. En uh, uh, waarom is het gewoon echt gebeurd? Kijk je dan ook naar die shootouts? Ja, zeker. Dat, dat, dat is zondag van het spel. Vandaag hadden we Shooters gewoon zelf drie keer de kans om te winnen. Ja. <laughs> en kan je nacht een goede potje, vandaag was dat uh, en met het veldspel, en met de corners, en met gewoon krijg je zelf zoveel kans om de wedstrijd gewoon af te sluiten. Mm -hmm. Dat doe je dus niet. Uh, dus uh, dan moet je constateren dat, dat vandaag maar in, in die gebieden van ons spel niet scherp genoeg. En nu uithuilen en uh, op naar uh, zaterdag voor de derde plaats? Ja, zeker. De, de, de, de, de, het is nu tijd dat de meiden gewoon ruimte krijgen voor ons. Dan willen dus we uithuilen en vloeken en uh, schelden <laughs> en uh, maar lul gewoon vinden. Uh, dat hoort ook bij. En uh, ik ga mij... De dan kan me gewoon verbouwen. En op naar zaterdag. Zaterdag is er toch nog een, een wedstrijd tegen België in België. Waar die ambiance super superleuk zijn. En uh, uh, we willen gewoon binnen. Getergde Max Kaldas, de bondscoach, in gesprek met uh, Tim Steens. Finale bij de vrouwen gaat morgen tussen Engeland en Duitsland. De Egyptische oud-president Mubarak is, na zijn vrijlating gisteren... onder huisarrest geplaatst in een militair hospitaal. In de wijk waar de gevangenis ligt... werd gisteravond een demonstratie gehouden tegen de vrijlating... Moslimbroeders en andere tegenstanders van de militaire machtsovername liepen door de straten. En Joris van de Kerkhof keek toe. En zo loop je de demonstratie in en komen er meteen mannen op je af... om te vertellen wat er allemaal fout is nu op dit moment aan Egypte. Hij wil nu op dit moment Mubarak zien. Hij moet naar buiten komen, hij moet zich tonen aan het volk... En we lopen over de straat hier waar winkeltjes zijn en waar in het midden van de straat echt alleen maar vuilnis ligt. Waar twee ezels aan het eten zijn en twee mensen het vuilnis proberen te verwerken. Er zijn enorme stapels vuil hier. Mensen houden vier vingers omhoog. En dat refereert aan Rabba. De plek waar de sit in was, de plek waar zoveel mensen zijn omgekomen. Die ja, kunnen de meneer bij ons lopen om te zeggen dat het onveilig is. Of voor ons in ieder geval om mee te lopen. En hij zegt dat de Moslimbroeders echt dat dat de echte terroristen zijn. I'm against theإخوان, uh, of course. The uh, Muslim Brotherhood. Of course I'm against them. They're actually terrorists. Als iemand die komt vertellen dat het onveilig is, als hij zelf aangeeft dat hij de Moslimbroeders echt gevaarlijk vindt, dat dat terroristen zijn. I'm, I'm willing to die for my country and for my religion. Okay. And all these people are Muslim and, and Christian together. Okay. You understand me? Ik begrijp je. We lopen langs een kerk, een koptische kerk. Christenen en moslims zijn samen. En we maken ze een beweging van twee wijsvingers die bij elkaar komen. En we hebben nooit, nooit, nooit, nooit een kerk in de brand gestoken. Die verhalen komen van anderen. Moeilijk hoor, om te geloven wat waar is. Een volledig gesluierde vrouw komt voorbij. Velle, velle ogen die zijn nog te zien. En ze vertelt hoe belachelijk het is dat Mubarak is vrijgelaten. En welke leugens ze er allemaal verteld worden. Ik momentum op so the... De angst dat er geschoten wordt of iets gegooid wordt vanuit de flats. Als je naar boven kijkt, dan zijn er heel veel mensen die uit het raam kijken. En ook het teken maken van die vier vingers. Dat betekent dat ze het met elkaar eens zijn. En de volgende grote demonstratie, veel groter wordt gezegd dan deze demonstratie... is vandaag na het vrijdaggebed. Joris van de Kerkhoff. gisteren in Cairo was bij die demonstratie... en maakte de reportage. Hij is dan nog wel even in de Egyptische hoofdstad. U leert meer van hem op onze website. Onder andere zijn blog vanuit Egypte, nos.nl. model hoort u, grow old with me. AZ heeft gisteravond in de Europa League overtuigend gewonnen... van het Griekse Atomitos. Alkmaarders nou, wonnen uit met 3-1. Gudmundsson scoorde twee maal. En Aaron Johansson maakte de andere treffer. De uitgangspositie om in de poolfase van de Europa League terecht te komen... is dus goed, vindt ook de trainer Gert-Jan van Beek. Ja...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 Alle wacht, het NOS Journaal nu. Hier is Dorot Meegens. ABN AMRO moet steeds meer geld opzij zetten voor leningen die mogelijk niet meer worden terugbetaald. Dat zei Topman Zalm bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal. Door een meevaller steeg toch de winst van ABN AMRO. Het afgelopen kwartaal verdiende de bank 402 miljoen euro. Dat is 19% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Zometeen economie-redacteur Merel Stickelorum hierover. President Obama heeft de Amerikaanse inlichtingendiensten de opdracht gegeven de mogelijke gifgasaanval in Syrië te onderzoeken. Twitterhuis zegt ontsteld te zijn over berichten dat honderden mensen zijn omgekomen. De Republikeinse senator John McCain zei tegen CNN dat de VS niet langer moet wachten en de Syrische luchtmacht moet bestoken met raketten.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 Maar omdat er geen negatief reisadvies is, draaien reisorganisaties zelf op voor de kosten. Vrijwel alle operators annuleren de reis kosteloos of boeken hem gratis om.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 informatie bij de ANWB, van de Hart. In Noord-Holland komen nog steeds mistbanken voor. En ik heb twee files in Nederland. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen klopend Zaandam en Oostzaan, twee kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... staat tussen Beverwijk en Klopend Rotterpolderplein... vier kilometer file. Volgens minister Dijsselbloem van Financiën... heeft ABN AMRO zijn langste tijd gehad als staatsbank. Ik denk dat ik niks nieuws zeg uh, als ik zeg dat ik vind dat we zoveel mogelijk moeten proberen terug te verdienen van het geld wat erin is gestoken. En dat ik op lange termijn niet uh, vind dat de bank in staatshanden moet blijven. Uh, ik wil niet dat de ABN een staatsbank blijft. De halfjaarscijfers zijn in ieder geval goede reclame voor de verkoop. Hoort u zo meer over. Zweden kijken graag vooruit. U herkent het vast.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 Half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoort het, HBN AMRO heeft zojuist de halfjaarscijfers gepubliceerd. Economie-redacteur Merel Stikkelorum heeft ze al en heeft ze geanalyseerd en bekeken. Merel, hoe zien ze eruit? Een, een mooie winststijging in het tweede kwartaal. Bijna 20 procent meer winst, 402 miljoen euro... Maar, er is wel een maar, want er was een hele grote meevaller van uh, ruim 200 miljoen euro. En dat had te maken met de medof affaire Je weet het misschien nog wel, de uh, superbelegger in Amerika... waar bleek dat het uh, allemaal een groot piramidespel uh, was. Klanten van ABN AMRO hadden uh, medof beleggingen in onderpand gegeven bij uh, ABN AMRO... En ja, Dat bleek waard. nee, inderdaad <laughs> uh, waardeloos te zijn. ABN AMRO had daar een hele proce heleboel procedures over lopen. En uh, nu hebben ze eigenlijk dat risico... Um, dat ze daarmee geld zouden verliezen... hebben ze doorverkocht aan een andere partij. En nou ja, daar verdienen ze nu dus eigenlijk op. Want ze hadden uh, uh, daar eigenlijk op gerekend... dat ze er veel meer geld aan kwijt zouden zijn. En nu blijkt dat dus mee te vallen. Dus vandaar um, nou ja, die winststijging. Zonder ja. dat zag het er wat somberder uit... Okay. Eerder melden ING en Rabo dat ze nog veel last hebben van de economische crisis. Hè? Dat bedrijven moeite hebben om leningen terug te betalen. Dat is natuurlijk lastig voor de bank. Meldt ABN dat ook? Ja, ABN AMRO heeft hetzelfde probleem. Ze zegt inderdaad ook dat vooral die MKB-bedrijven... dat het daar moeilijk gaat en dat daar um, uh, de leningen minder goed worden terugbetaald. Vandaar dat ze meer geld in de stroppenpot moeten stoppen. Een kleine 500 miljoen euro, dus dat is behoorlijk wat. Um, um, en uh, verder zien ze wel ook dat uh, consumenten spaarzamer worden... dat is dan weer positief voor de bank... want dat betekent dat ze weer meer geld binnenkrijgen... dat ze ook weer aan de andere kant uit kunnen lenen... Um, dus ja, maar vooral uh, dus die, die slechte leningen, dat tikt hard aan. En dat is dan ook een reden van de, uh, nou ja, zonder die bijzondere post... dan de winstdaling van de bank. Ja, dat begrepen we eerder deze week, we hoorden het net ook even van minister Dijsselbloem... dat ABN AMRO mogelijk heel snel in de etalage komt te staan. Voor de verkoop, is daar iets over gezegd? Nee, daar is helemaal niks over gezegd. Waarschijnlijk wil je ABN AMRO de minister ook niet voor de voeten uh, lopen... Het um, is ja, dus de vraag hè, wat er nu gaat gebeuren en wanneer het besluit zal vallen. Wanneer uh, minister Dijsselbloem er wat over bekend gaat maken. Misschien vandaag al, uh, misschien volgende week. Er was wat discussie ontstaan over uh, wat er nu moest gebeuren. Een hele beursgang. Er gingen stemmen in de Tweede Kamer op... om toch ook wel als staat een vinger in de pap te nou, houden bij de bank. Dat wilde bloem niet, hè, geloof ik. Nee, dat heeft hij dus inderdaad laten weten. Want nou ja, daar zitten wel wat nadelen aan als uh, de staat een aandeel in de bank houdt. Want dat maakt het minder aantrekkelijk voor andere beleggers om dan geld te stoppen, omdat ja, de, de staat kan dan uh, uh, toch uh, zich roeren... in de beslissingen die ja. de bank neemt. En dat betekent dat de stukken, de aandelen uh, minder waard zouden zijn. Dus dat ook de bank dan weer minder op zou brengen, relatief gezien. Goed, dus. Dankjewel. Merel Stikkelorm over uh, eventuele verkoop van ABN. AMRO misschien spoedig en natuurlijk de halfjaarscijfers. Ga ik over praten na acht uur met Kees van Dijkhuizen. Hij is de financieel topman van ABN AMRO. Merel, dankjewel. Door naar sport. Philip Koker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben het al uitgebreid behandeld. Slechte nieuws over de hockeydames. Voor het eerst in 22 jaar niet in de finale van het EK. Wat ging daar mis tegen Engeland? Ja, ze hebben gewoon de kansen niet benut. En je ziet toch dat ze, ja, zelfs een ploeg die best is van de wereld, nummer één van de wereldranglijst... Olympisch kampioen. Je kon altijd op twee oren gaan slapen... en de Nederlandse hockeydames worden toch wel... Ja, dat als die ja, zo'n eerste helft acht strafcorners krijgen... en drie kansen nog uh, om op goal te schieten... en als dat allemaal misgaat, om welke reden dan ook... Ja, dan wordt zo'n ploeg onzeker. En opeens ja, kan toch het onmogelijke gebeuren. En dat gebeurde dan ook. Ze verloren. Ja, Maar speelden ze nou wel of niet goed? Want ik zag ze spelen en ja, het had het net niet... Nou ja, ik, ik vond ze uh, vond heel goed spelen. <laughs> okay. Nou, nee, in de eerste 20, 25 minuten vond ik ze heel goed spelen. Toen ze ontzettend veel creëren. En daarna missen ze heel veel kansen. En toen zag je de onzekerheid in de ploeg, uh, in de ploeg komen. En toen zag je ook dat ze, ja, dat ze gingen verkrampen in die tweede helft. En dat het niet meer, dat het niet meer lekker ging. Nee, te, daarna speelden ze niet meer echt goed. Ja. Maar ze zijn nog steeds goed genoeg om normaal gesproken van Engeland te winnen. Als ze er tien keer tegen spelen, winnen ze negen keer. En dit was dan die ene keer. Ja, en de shootouts, hè? dat was ook dramatisch. Niet alleen van uh, ja, uh, Oranje. Ook van de Engelsen trouwens, ja, dat was dramatisch. Maar ja, dan moet ik toch weer een, een, een woordje van troost richten tot Roos Drost. En dan zou je zeggen: Wie is dat? Nou, dat is een, een 22-jarige speelster die uh, voor het eerst een groot toernooi mocht spelen. In, die, in, de, in de eerste serie van de shootout nam zij de verantwoordelijkheid. Scoorde ze heel prachtig. Maar ze moest er nog één nemen. De laatste uiteindelijk. En zij ging daar gewoon staan. Het is, ja, het, is een, het is een leuke verschijning om te zien. Ze heeft hartstikke goed gehockeyd. Maar ervaren namen als Ellen Hoge en Maatje Palmer wilden hem niet nemen. Zij wel. En ze miste dan. En ze heeft zo goed toernooi gespeeld. En iedereen zal haar nu gaan kennen als dat meisje van die gemiste shoot -outs. En dat is dan weer dat sneu aan de hele situatie. Maar goed, Roos Drost is haar naam. Dus goede hockeyster hoor. Maar ja, zij miste dus de beslissende bal. maar De beslissende shootout. out Maar ja, het, het kostte dus de Nederlandse hockeydames wel de finale. Dat zijn ze echt niet gewend. Want ze moeten nu gaan spelen om het brons. Dat dat nog kan. Ja, precies. Maar goed, dan hadden je ervaren speelsters dan maar die laatste moeten nemen, vind ik. De heren, um, want vanavond in de halve vier... Finale? Mm, zijn zij nu iets onzekerder geworden, denk je, of niet? Nee, nee, nee, dat is echt, dat is echt een 50-50 wedstrijd. Ze moeten nu tegen Duitsland, dat zijn a het, het leuke is wel, als je kijkt naar de hockeyhistorie... Eh, alle grote toernooien, met de uitzondering van Peking... dat moet ik wel even zeggen, de Olympische Spelen... is het altijd nog zo geweest dat Nederland halve finales wint van Duitsland... en finales verliest... Dus uh, wat dat betreft hebben ze een goede kans om nu, nu eens een keertje te gaan winnen. Maar ja, Duitsland staat boven Nederland op de wereldranglijst. Dus uh, ze laten Duitsland lekker in de favoriete rol. Maar uh, ja, het, het wordt een hele mooie wedstrijd en, en gelijke kansen wat mij betreft. Ja, mooi. Goede wedstrijd op een goed toernooi. Dan naar het voetbal. Een blamage, Ja, zo kunnen we het toch wel noemen, van Feyenoord gisteravond in Rusland. De ploeg verloor daar de eerste wedstrijd in de play-offs van de Europa League. In Rusland was Kuban Krasnodar met 1-0 te sterk. Het werd maar 1-0, gelukkig. De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 Ja, het had veel slechter gekund, uh, waar het niet... Dat, dat een doelman Erwin Mulderen nog heel veel ballen tegenhield. En je hoort ook een beetje de teleurstelling in doorklinken... in die stem van Ronald Koeman. Hij, hij krijgt het team maar niet zo aan de praat zoals hij graag zou willen. En die onverschrokkenheid die hij, die hij er ook zo graag in wil hebben... Ja, dat, dat lukt maar niet. Ze geven nog zo makkelijk goals weg. Maar ze moeten inderdaad nog heel blij zijn dat het slechts 1-0 werd. Want jij noemde het een blamage bij je inleiding... Dat was het ook qua spel. Maar qua uitslag geeft het nog inderdaad wel hoop... en wel perspectief op een goed resultaat. Ja. En het is wel belangrijk voor Feyenoord... om in de groepsfase van de Europa League terecht te komen. Want dan kunnen ze toch zo om en nabij... de 2 miljoen euro verdienen als dat lukt. Dat valt in het niet bij de bedragen die te verdienen zijn... in de Champions League. Ja, maar toch, toch zo'n 2 miljoen euro. Dat is niet te hoor voor een club als Feyenoord. Nee, precies. En dan moeten we toegeven... die Russen waren sterk. Maar Koeman krijgt het maar niet op de rails, hè? Nee, hij krijgt hem niet op de rails. En in de competitie gaat het ook niet lekker. Heeft, uh, hè, dat, dat weet iedereen. Uh, nul punten uit drie wedstrijden. Zondag uh, moet hij spelen tegen NAC thuis. Donderdag erop weer tegen, tegen deze Russen van Krasnodar thuis. En dan weer tegen Roda thuis. Ja, hij moet nu echt gaan winnen. Want... Uh... Ja, ik denk dat het, allemaal, uh, het brandje nog wel geblust kan worden... als hij nu uh, een paar goede resultaten boekt. Maar is dat niet het geval, ja, dan uh, komt er toch weer een beetje oproer. Ja, Koeman weet wel hoe dat werkt natuurlijk. Ja, dat weet hij zeker. Goed, ja. dat wordt een spannend weekend. Maar oh, genoeg aan alle ellende. Laten we positief afsluiten. Uh, AZ won uit van het Griekse Atromythos met 3-1. Goede prestatie. Ja, en dat doen ze toch weer heel erg knap. AZ moet ieder jaar hun beste spelers inleveren, verkopen... want het gaat nog steeds niet uh, ja, financieel redelijk... maar niet echt uh, voor de wind. Ze kunnen uh, niet wedijveren met alle grote clubs in Europa... zelfs niet met de grote clubs in Nederland. Nu raakten ze Maher weer kwijt en Altidoor weer kwijt. Ja, en nu winnen ze toch weer vrolijk en fris en fruitig... van uh, Atromitos uit Griekenland... door uh, allemaal goals van IJslanders, Johansson en Gudmundsson... Ja, dat is toch, toch bijzonder knap om dat te doen. Ze bleven heel erg koelbloedig, ook in een fase dat ze even onder druk stonden. Ja, het, het lijkt alsof ze heel geroutineerd speelden. Het is toch een vrij jonge ploeg. Ik vind het knap. Ja, en was AZ dan zo goed? Of, want Atomitos werd toch niet zo laag ingeschat, hè? Nee, dat is de nummer 4 van Griekenland. Het is, het is echt geen slechte ploeg. Maar ze werd, werd, werd heel rustig, stonden onder druk en konden rustig gaan counteren. Dat deden ze heel goed. Voor verslaggevers is het overigens erg prettig als Atromitos zou worden uitgeschakeld. Want er zit bijvoorbeeld een speler bij die heet Theodorus Papuzo Giannapoulos. Ja, wat is daar mis nou, mee? Als je, <laughs> nou ja, als je dat iedere week zou moeten uitspreken <laughs> ja, ik word, dan. Even, ik heb je problemen. <laughs> Dat heb je ook wel eens. Ja, ja, precies. Maar meestal komen die namen nou maar één keer voorbij. Maar inderdaad. Nou, goed. Dan, dat moeten ze inderdaad Hebben, thuis, we nu gehad. thuis kunnen klaren. Ja, ik, ik laat het je niet nog een keer zeggen. Dan moeten ze thuis kunnen klaren, toch, deze klus. Ja, dat zou moeten zonder problemen lukken, ja. Goed. Philip Koken, hartelijk dank. Met name ook voor het uitspreken van die naam. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien... LOS Radio 1 -journaal. Het is kwart voor acht. Tien jaar geleden brak de dijk door bij Wilnis. Morgen staan de bewoners van dit Utrechtse dorp daarbij stil. Grote trauma's heeft het gebeurtenis niet nagelaten, maar helemaal afgerond is het verhaal nou ook weer niet. Verslaggever Roel Pauw ging kijken op de plekken waar het toen misging. Een oudere heer duwt zijn rollator omhoog tegen het taluut van de dijk op. Ja, nee, nou, ja, uit tegen de hoogte valt altijd uit. Vanaf dit punt tot 60 meter verderop is er een heel stuk dijk... in één klap weggeschoven in het holst van de nacht. Ze zeggen altijd, het was van de droogte. Maar ik geloof daar niet in. Oh, wat was het dan volgens u? Uh, nou, later gaat het. Ik ben 30 jaar. En al die tijd heeft u ook hier gewoond? Nee, ik ben een geboren wilmer, ja. En heel wat droge zomers meegemaakt? Oh ja, dat is het. De dijkdoorbraak, heb je er iets van meegekregen toen? Ja, toen was ik vijf jaar, denk ik. S'nachts uh. je bed uitgegaan om te kijken? Nee, nee, nee, mijn vader wel, maar ik ben er lekker doorheen geslapen. Je bent door een ramp heen geslapen? Ja, klopt. Of was het niet zo'n ramp? Nou, het was wel. Uh, ja, de vissen lagen beneden te spartelen op de weg. Dus ik weet nog dat de hele parkeerplaats voor onze school die uh, stond onder water. Ik word niet <laughs> Hoe lang heeft dat geduurd, dat ongemak? Dat weet ik niet eens meer. Nee? Geen idee meer. Nee. Aan de lage kant was het water het probleem. Aan de hoge kant was juist het probleem dat er geen water meer was. Heb je hier gaan afzetten? worden? Ja, is goed. goed. Nee, super. Het scheelt een heel eindloop. Ja. Wat ik u iets vragen over de dijkdoorbraak? Ja. Heeft u daar schade van gehad? Ja, gewoon uh, grondverzakkingen. Bent u helemaal gecompenseerd voor de schade? Ja, voor de tuin ook. Want er zijn mensen die nog wat geld te goed hebben, hè? Ja, of van, van, die oh, of van die arken. Ah, ja, van die arken. Ja, ja. Mensen met huizen die hebben gewoon hun geld gekregen. Ja. En u ook? Ik dacht van 450 euro. Oh. Voor de tuin en alles moet, moet weer opnieuw ingeplant worden. Oh, ja. en, uh... U bent de schrik wel weer te boven van ja, tien jaar geleden? Ja. ja, want de brandweer stond op de dijk te roepen... mensen, zie je bed uit, want de vaart is doorbroken. Snacht <laughs> om twee uur. Ja. De waai ons bed uit en. Uh... Wat zag u toen? Ja, een lege ringwad. Want het <laughs> water kwam van de vinkervleesplassen af. Ja. En van de nieuwkoopse plas, Want zo hadden we bereid om die brug af te sluiten. En dit dorp ook. Dus het bleef maar stromen? Ja, ja. Want het ging daar allemaal die polder in aan de overkant? Ja, ja. Wordt er nog wel eens gemopperd in Wilnis over nee. de dijkdoorbraak? Nee, nee. Want wij zijn allemaal zo, uh, zo voor elkaar hè? Ook een woonboot heeft gewoon een deurbel. Deze woonboten hebben zelfs een tuintje. Mag ik binnenkomen? Al die woonboten moesten weg vanwege het herstel van de kades en zo. We zijn zelf in Vinkeveen ondergebracht. Oh, ik zomer. moet zeggen dat de gemeente pas keurig. <laughs> ja, ja. En de boot, waar bleef die? Die lag hier achter in de, in de ring van. Oh, ja. <laughs> en daar lag een heel rijtje zo in de grote gat. En alle kopjes en schoteltjes die stonden uh, nog netjes in bij de kast? Ons nog wel, ja? maar ja. ja. die ja. mensen die echt op de bodem lagen, zeg maar. Ja, die gaan allemaal de bank stel, dat gaat allemaal één kant op natuurlijk. Dus ja, dat, uh... ja. Heeft u nog iets te goed van. Uh... De overheid? Want... Nee. De mensen die daar uh, zeg maar, gewoond hebben, die wel. Die zijn nog steeds bezig. Waarom gaat het zo moeizaam? Ja, de ene geeft de andere de schuld, hè? Wie is de een, wie is de ander? Nou, de gemeente het en het waterschap, hè? He? De grond was van de gemeente en het ja. water was van het waterschap. En wie is de schuld? Is het dan dat die dijk doorbreekt? En... Hoe beoordeelt u dat? Wie valt nou het meest kwalijk te Ik nemen? Ik wat er... het waterschap, want die gaat over die dijken. De Ronde Venen, waartoe wilnis behoort, heeft geen precieze gegevens... over het aantal inwoners dat nog wacht op schadevergoeding... en ook niet hoe hoog de bedragen zijn. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. En nog steeds mist het in Noord-Holland, pas daarvoor op dus. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam staat nog altijd 2 kilometer file bij Oostzaan... en op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knoop het doordat de spitsstrook uit is 5 kilometer. Tien minuten voor acht is het nu. Uh, We zijn helden en zij zijn zingen. Uh, gekomen, gekomen, gekomen om te blijven. Gamma und Schatten und Tag und Nacht, ohne runterzuschauen. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann geben wirns scheiben. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. gekommen um zu bleiben. Mit bleib. mit denen nicht mehr wir nehmen den Schmerz weg. Gekommen nehmen den Schmerz weg. Komm um und bleiben. Mit bleib. Wir nehmen der Bäcker weg. Komm um und bleiben. Wir nehmen den Schmerz weg. Wir nehmen den Schmerz weg. Es ist attackasenosos und es nalsen. Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ik sag, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen um zu bleiben, perfecte flek. Geen weg. gekommen Geen um zu bleiben, Geen perfecte flek. Geen perfecte um flek. zu bleiben, flek. Geen perfecte flek. Geen perfecte flek. Geen perfecte flek. Geen perfecte flek. Geen perfecte flek. Geen perfecte flek. Geen perfecte flek. Geen Show the end is near, now bitte face your final curtain. Oh, wir sind schlau, wir bleiben hier für die Gesichter, die empörken. Diese Geister sehen mich schief und will nicht einfach auszuteilen. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann nehmen wir entscheiden. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen um zu bleiben, will ich nicht. Mehr weg. Om te blijven op internet wordt hij uitgebreid bekeken en besproken en ook de Amerikaanse zenders CNN besteden de uitgebreide aandacht aan de al dan niet spontane actie tegen de homowet van president Poetin op de eigen zender van het Kremlin. Een Amerikaanse homoseksuele journalist bedacht een list... om eens echt een groot publiek aan te spreken. De fate of whistleblower Bradley Manning will be decided at any moment now. Niets vermoedens begint de presentatrice van de Engelstalige zender Russia Today aan een paneldiscussie over klokkenluider Bradley Manning. De Amerikaanse journalist James Kurchik komt via een videoverbinding in de uitzending. Zodra hij aan de beurt is, komt hij met een onverwachte bespiegeling. Ja, Harvey Firestein, een very famous Amerikaanse playwright en acteur, zei dat. Een beroemde acteur zei eens, we mogen niet zwijgen bij het zien van het kwaad. Daarom draag ik hier, op deze propagandazender van het Kremlin, vol trots mijn regenboogbartels. En ik spreek mij uit tegen de weerzinwekkende anti-homo-wetgeving van Vladimir Poetin. De presentatrice weet even niet waar ze het zoeken moet... en probeert het gespreksonderwerp snel te veranderen. Ik wil het hebben over die vreselijke homo-haat. Ik wil homoseksuele Russen laten weten dat ze vrienden hebben... over de hele wereld die solidair met ze zijn. We zullen niet blijven zwijgen over deze onderdrukking van jullie geldschieters. Door je paymaster, door Vladimir Putin. Dat is wat ik hier om Yes, that's what I'm Ja, dat is wat ik hier don't know how En ik weet niet hoe als journalist je sleep gaan night, seeing what wat er gebeurt met journalisten in who die routinely harassed. <tortured> cases, De presentatrice, toevallig in het roze gekleed, doet glimlachend een nieuwe poging om het over iets anders te hebben. Iedereen die voor dit netwerk is wie ashamed of yourself. Jullie hebben 24 uur per dag om te liegen over de Verenigde Staten en te negeren wat er in Rusland gebeurt. You Now you have 24 hours a day to lie about about the United States and to ignore what's happening in Russia. You have 24 hours a day to do that. I'm going to take my 2 minutes and tell people the truth. All right, Thank That's you very much, much Daarna wordt het onderwerp Bradley Manning alsnog voortgezet. Inmiddels is de videoverbinding met James Kirchick verbroken. Since we are uh, waiting at the moment for the verdict to, to be announced, I sort of mm -hmm. want to go through what we're actually potentially expecting for Mr. Sure. Manning, of Tja, Russia Today was nog wel zo vriendelijk om een taxi te regelen... voor Kurchek, Amerikaanse journalist. Maar die twitterde wel dat de chauffeur van die taxi... Um, op weg naar het vliegveld langs de snelweg dropte. Het NOS Radio N-journaal overzicht. Zonradig. Zo is dat. Goedemorgen, Marcel. Staadman, ja, ja. Dank je. Hij <laughs> de Franse krant Figaro meldt dat Amerika Syrische opstandelingen traint bij de grens met Jordanië. En de eerste opgeleide groepen zouden vorige week de grens naar Syrië hebben overgestoken. De krant suggereert dat de gifgasaanval bij Damascus een vergelding is van president Assad voor deze trainingen. In de Telegraaf krijgt Hans Wiegel de gelegenheid om de ZZP-plannen van de coalitie te kraken. Het erelid van de VVD vindt dat de aangekondigde lastenverzwaring voor zelfstandigen Linea Recta de prullenbak in moet. En nog een VVD'er doet in de kranten een beklag. Hans van Balen is bang voor de dreigende kanslozenkaravaan uit de Balkan. Vanaf 1 januari hebben Roemenen en Bulgaren geen werkvergunning meer nodig in Nederland. En hoewel de meeste mensen uit die landen te goede trouw zijn... moeten we volgens van Balen uitkijken voor degene met snode plannen. zakkerollers bijvoorbeeld. Gemeenten kopen met enige regelmaat WOP-verzoeken af. WOP-wet openbaarheid bestuur, dat schrijft de Volkskrant. Als gemeenten namelijk niet binnen tien weken reageren op zo'n WOP-verzoek... dan kan de indiener aanspraak maken op een vergoeding van soms meer dan 1000 euro. Sommige gemeenten bieden mensen die onzinnige verzoeken doen... nu rond de 300 euro als ze hun recht op informatie intrekken. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is daar helemaal niet blij mee. En dan een wonderbaarlijke wederopstanding in de Dayton Daily News... Artsen in de Verenigde Staten verbazen zich over een man uit Ohio... die 45 minuten nadat hij dood was verklaard weer tot leven kwam. De patiënt, een 37-jarige automonteur, werd door het verplegend personeel klaargelegd... om aan de familie getoond te worden toen hij weer tekenen van leven toonde. Toonde vijf dagen later kwam de man volledig bij zijn positieve. Ja. Vlaamse krant Het Laatste Nieuws schrijft dat in de geruchtmakende kasteelmoord opnieuw een Nederlander is opgepakt. Het gaat om een 49-jarige man uit Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de krant zou hij hebben gediend als tussenpersoon bij de moord op kasteel heen. Kasteelheer Stijn Salens. Die werd ruim een jaar geleden doodgevonden in de buurt van zijn kasteel in Wijchenne. Spreek je uit, denk ik, hè? Ja, ja denk het wel. <laughs> een van de honden die was letterlijk in een rattenklem gevallen. En die lag met zijn poten omhoog te, ja, te brullen als een speenvarken. Een paasje van deze hond maakt zich bij Omroep Flevoland boos. Boos op het waterschap Zuiderzeeland, omdat het waterschap geen waarschuwingsborden heeft geplaatst in een losloopgebied voor honden. Volgens Omroep Gelderland sluit thuiszorgorganisatie... censieren maandag het kantoor in Varseveld voor de veiligheid van het personeel. Maandag is er een protestactie bij het kantoor... omdat het Sensire 1100 werknemers wil ontslaan. Een of meer jeugdspelers van een ijshockeyclub uit Tilburg... hebben een gewelddadige overval gepleegd... op de directeur van de hoofdsponsor van de club. Dat denkt de politie althans, schrijft het Eindhovense Dagblad. Bouw- en industriegroothandel Destil stopt per direct... met het sponsoren van de jeugdafdeling. Oh, de directeur van de groothandel was slachtoffer van een overval waarbij een schot werd gelost. Ja, dat is niet goed voor de financiën van de club. Um, na acht uur, de topman van ABN AMRO. Blijft u luisteren. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Het gaat goed met Fokker, de bouwer van vliegtuigonderdelen. Topman Sjoerd Vollebregt maakte deze zomer een omzetstijging van 25 bekend. Wat drijft deze voormalig wereldkampioen Zeilen? En hoe kijkt hij naar de toekomst van dit Hollandse bedrijf met een roerig verleden? Twee dingen. Sjoerd Vollebrecht in Twee Dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Profiteer nu van de Belisol glasactie. Kies voor kozijnen of deuren van Belisol en krijg tot en met 31 augustus het glas voor één euro.